Meer vakantieplezier. Ga naar eurocamp.nl voor de laatste aanbiedingen. Ook dit jaar heeft Staatsloterij weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. Belastingvrij. Speel vandaag nog mee op staatsloterij.nl. Speel de 18+. Plus. 1 minuut over 8. Joost hier het Q-music nieuws van nu.nl. Krijgen van Nathalie. Goedenavond, we beginnen met het winterweer. Net als gisteren staat ook vanavond het Rode Kruis klaar om gestrande reizigers te ondersteunen op Schiphol. Straks vanaf 10 uur helpen ze met het geven van info en wordt er tegeschonken. Op Schiphol zijn er veldbedden neergezet... voor reizigers die niet naar huis of een hotel kunnen. De luchthaven schrapt morgen weer honderden vluchten. Dan geldt voor bijna het hele land code oranje vanwege het weer. Dat gooit ook roet in het eten voor de formatie trouwens. vvd de Jesselgeus moet online aansluiten bij de gesprekken... want ook haar vlucht naar Schiphol gaat morgen niet om. Ook andere Europese landen worstelen met de sneeuw en kou. Zo zijn honderden scholen in Engeland en Schotland vandaag gesloten. Verder zegt het Franse kabinet... dat de eigen tegen weerdienst het winterweer heeft onderschat. En hebben de Zweden te horen gekregen dat ze thuis moeten werken... want het is daar 40 graden onder nul. Ander nieuws dan. In Woudenberg een twee dorpen in Gelderland is het drinkwater weer schoon. Gisteren bleek in Amersfoort en omgeving dat het water vervuild was met een bacterie waterbedrijf Vitens gaf het advies om het eerst te koken. In de meeste plaatsen moet dat nog steeds. Het zijn naast Amersfoort onder andere Leusden en Soest. En Erik ten Hag keert terug in de Eredivisie. Het was al bekend dat hij niet opnieuw trainer wordt van, van, we, trainer wordt van Ajax. Daarvoor had hij al bedankt. Hij wordt vanaf volgend seizoen de nieuw technisch directeur bij FC Twente. Hij gaat dus over het spelersbeleid. Hij wordt ten Hag geen onbekende club. Hij begon zijn voetbal- en trainerscarrière bij de Tukkers. En dan nog het weer van Weerplaza. Aan zee, kans op een sneeuwbui, verder bijna overal droog. Komende nacht en morgenochtend krijgen we waarschijnlijk heel veel sneeuw. Morgen code oranje dus. En alles is rustig op de weg, geen vertragingen. Music, Joost Winkels. Hoe vaak denkt mijn collega Judith Eijk... dat is een andere collega het verboden woord gaat zeggen? Hoor je zo, Normaal Smit...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 I'm waiting Thomas Gray bij het Je Muziek van deze week. Rumors. Een nieuw jaar, een nieuwe kans. Nee. Oh nee. Oh nee. Heb ik het gezegd? Heb ik het gezegd? Hè? Het verboden woord. Sinds gisteren weten we wat het verboden woord van dit jaar gaat zijn op Je We gaan het verboden woord spelen met het woord beetje. Dat betekent dat elke keer wanneer een QDJ het woord... beetje laat ontsnappen, jou dat een bedrag van 500 euro kan opleveren. Uh, die voorpret is misschien wel het allerleukste nu. Uh, er komt een wall of shame, maar wij sorteren vast... een klein beetje voor op die wall of shame. Ik vraag namelijk iedere keer mijn collega's... die het uh, ook gaan spelen, van goh, wie gaat het nou eigenlijk... het vaakst zeggen? Nou, gisteren vroeg ik dat... aan Marieke Elsega. Ik had die vraag nog niet gesteld... of zij gaf het antwoord al. Mattie Valk. Zij denkt dat Mattie Valk 17 keer... een beetje gaat zeggen. Zelf denkt zij dat ze tien keer gaat zeggen. Dat zou een ruime, ruime meerder hoeveelheid zijn... dan dat zij vorig jaar het verboden woord heeft gezegd. Dat was namelijk drie keer... Goedenavond, Judith Eick. Goedenavond. Goedenavond, uh, lieve collega die je iedere avond vanaf uh, één uur hoort. Ook dan geldt natuurlijk gewoon het verboden woord, uh, ook in de nacht. Hé, hey, um, Judith, wat was jouw gevoel toen je het woord beetje hoorde? Ben je er nog, Judith? Ja, ik ga natuurlijk op oh. mijn woorden letsen. Ik durf niks meer te zeggen nu. Sorry, wil je die hele zin nee. nog één keer herhalen, want je viel een beetje weg... Um, oh ja, ik zeg, ik durf niet meer op mijn me woorden. Of ik, kan, ik moet alleen maar op mijn woorden letten nu. Want ik, ben, ik denk dat jij gaat lopen turven nu. Nee, liever nee, nee, dat ga ik niet doen. Nee, nee, je kan oh, galf, okay, reis, nee ik je kan gewoon eruit. Oké, oké, oké. Nee. nee. nee. Um, maar wat ik ervan denk. Ja, wat was je eerste gevoel toen je hoorde. Beetje? Nou, ik dacht eigenlijk, dit moet wel te doen zijn. Maar ja, dat denkt iedereen natuurlijk. Maar ik denk niet dat ik het heel vaak zeg. Nee. Nee, oké. Okay. Nee, nee, dus nee. ik heb er wel een goed gevoel bij eigenlijk. Ja. Um, wat wordt je tactiek? Uh, nou, uh, heel zelfverzekerd praten. Want ik denk dat je het woord gauw gebruikt als je het een beetje. Ja, zie ja, je, als je het een beetje. Ja, nou, dan ja ga ik maar zo. Al, al. Ja, maar, ja. ja en dit is dus wat er volgende week gaat gebeuren. Oh. Je hebt het niet door. Je, je hebt het pas door zodra je het op Duitsland dat je denkt. Oh, ik heb het een paar woorden geleden gezegd. Snap je? Dat is wat er gaat gebeuren. Ja, oh, wat slecht, oh, Wat dit. Oh, Maar goed, ja. Oké. Okay. Um, we hebben nog een week. We hebben nog een week om een klein beetje voor te bereiden. Jullie, toch even de vraag. Wie gaat het nou eigenlijk het vaakst zeggen, denk jij? Um, ja, het wordt een beetje ongezellig, te gesprek nu, maar ik, ik denk dat jij het het vaakst gaat zeggen. Dat ik het het vaakst ga zeggen? Hoe ja. kom je daarbij? Nou, ik, ja, nou ja, je bent wel echt een flap uit En ja. uh, kijk, je houdt ook wel een beetje van mopperen, toch? Ik bedoel, wat was ook weer bijna meneer Fronsje? Ja, het? meneer Fronsje. Ja, ze noemt mijn ja, vrienden. Ja. Dat is een beetje mijn boze ja, ja. alter ego. Ja, ja. ja precies. Ja, ja, ja, ik denk dat je je mond wel gewoon een beetje voorbij draagt. Ik denk dat beetje, dat glipt er dan gewoon lekker in. Oh, dat er doorheen. Oké, ik noteer mijn naam achter jouw naam. Uh, hoe vaak ga ik het zeggen dan? Uh, ik denk uh, 21 keer. 21 keer? Ja, 21 keer, dat denk ik, ja. Holy shit, dat is nog veel meer dan Matty vorig jaar heeft gezegd. En ja. hij stond op één uh, in de wall of shame met 18 keer. Ja, nee, ik denk echt dat het, dat het heel lastig voor jou gaat zijn. 21 keer kans op 500 euro dan als van jou ligt in de avondshow. Nou, dan zou ik luisteren tussen 17. Grote geld is hierop te halen. Um, Judith, maar even voor jou. Hoe vaak denk jij dat je het gaat zeggen? Ik denk dat ik het zes keer ga zeggen. Ik zes denk dat ik het echt heel goed ga ik, ga... ik ga het wel goed doen, denk ik. Oh, ja. ja. Nou, hij ja. zit er net al twee keer doorheen, hè? Dus Brace for Impact. Ja, dat ja, wel. Ja, wel. Hey, uh, Marike Toast. zelf denkt dat ze tien keer gaat zeggen. Dus dan zou, je, dan zou je nu het beste meisje van de klas worden. Ja, ja, maar ik moet wel zeggen... ik heb natuurlijk wel minder uur show dan Marike. Dat ja, moeten we, dat we dan is wel het zijn... even erbij ja, zeggen. Ja, maar... Ja, okay. je bent minder doel, uh... Ja, precies. Dus Maar ik denk, ja, ik, denk, ja, ik, denk, ja, ik denk dat ik het wel goed ga doen, ja. Uh, ja. We gaan het meemaken vanaf aanstaande maandag. Het verboden wordt op je milieu Judith heel veel sterkte en succes. Nou, jij vooral, ja. <laughs> ik ga het <laughs> nodig hebben als de jouw ligt, volgens mij. Van zuid tot aan noord en van west tot aan oost. Here we go. Dit is de avond met Joost. Dit is de avond met Joost. Dit is de avond. Hoor je ons dus het verboden woord zeggen? Beetje druk dan op die rode kop in de Q-Music App. Dit is de met jou. Een rode knop. Uh, en win dus 500 euro iedere keer dat het verboden woord wordt gezegd. Dit is banners. Dit is someone to you by Q. I just wanna be someone I just wanna be someone I even disappear without a trace I just wanna be someone Well doesn't everyone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 You're so insane. With the eyes closed. And eyes closed by Q. Ja, dan naar Where is the Love van de Black Eyed Peas. En ik voel me bijna een beetje een soort slechte radio-dj. Ik werk bij de 10 jaar Music en dit wist ik echt nog niet. Um, ik heb het liedje al zo vaak gedraaid. Het is me wel eens opgevallen, maar ik heb nooit eigenlijk de link gelegd. We moeten een beetje terug naar de zeros, Het begin van de zeros. Black Eyed Peas wisten namelijk niet echt een hele grote commerciële hit te scoren. Dat was in die tijd best wel lastig voor de Black Eyed Peas. Kun je je eigenlijk nou niet meer voorstellen, maar was wel zo. Dus hij dacht, oké, okay, we moeten een samenwerking doen... of in ieder geval in het studio zitten met een man... die wel weet hoe je hits moet scoren. Hij was net een beetje losgeweekt van NSYNC. Het ging namelijk om Justin Timberlake. Hij had net twee singles uitgebracht van Justified, dat album van hem. Dus zij dachten, nou, die Justin Timberlake, dat jonge jochie... daar kunnen we wel iets mee. Dus zodoende zitten zij in de studio en schreven zij een liedje... namelijk Where Is The Love. En als je goed luistert, en dat heb ik al heel vaak naar dat liedje gedaan... maar het is me eigenlijk nooit helemaal echt gevallen... maar hier hoor je natuurlijk Justin Timberlake. Yeah. Daar kan je niet omheen. Daar kan je niet omheen. Dat is Justin Timberlake. Tot op de dag van vandaag wist ik dat dus niet. Dat is ook een beetje de vraag. Waarom staat er dan niet Blackout Peace... featuring Justin Timberlake? En dat had een hele goede reden. Omdat ze eigenlijk zeiden... ja, Justin Timberlake was op dat moment al overal. Hij was eigenlijk al overal zichtbaar. Ze wilden geen overkill aan Justin Timberlake. Maar ook dit kwam mede van zijn hand. Dit is Where's the Love But You. What's wrong with the world, mama? People They got no, mama. I think the whole Addicted to the drama Only attracted to things That'll bring the trauma Overseas, yeah, we trying To stop terrorism But we still got terrorists Here living in the USA The big CIA The bloods of the Crips And the KKK But if you only have love Own race, then you only leave space to discriminate. And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get our Yeah. Madness is what you demonstrate. And that's exactly how anger works and operates. If you gotta have love, just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all. killing, people dying, children hurt, and you hear them crying. Then you practice what you preach. And what you turn the other. Cheek. Father, Father, Father, help us Sounds And some guidance from above These people got me, got me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 I love y'all. Forgetting people dying. children it hurt, painting, and crying. When you practice what you preach, and what you turn the other cheek. Father, father.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 ja. Oh, yeah. Black Eyed Peas. And where is the love by Q and George? Justin Timberlake, natuurlijk. Um, even een klein kijkje achter de schermen. We hebben hier bij Q Music een uh, afdeling uh, techniek. En. Um, die zorgt ervoor dat wij blijven uitzenden... dat de studio het gewoon doet, dat jij ons kunt horen. Uh, nu is het zo dat die afdeling techniek hier... Uh, net uh, vrolijke binnenkomt rennen, huppelen. Dus ik schrik mij dood. Ik zeg, joh, uh, zenden we nog wel uit? Zijn we nog aan te horen? Nee, ja, zeker, zeker, zeker. Ik heb alleen net even meeste te turven. Je hebt net in uh, pak een beet 20 seconden... vijf keer het verboden woord al gezegd. Dat zou betekenen vijf keer 500 euro voor jou volgende week. Jongens, maar dat is, dat, dat is 20 seconden van drie uur radio... Op één dag. Dan moeten er nog vier volgen. Er wordt helemaal niks volgende week. Het wordt echt helemaal niks. Als ik hier op dinsdag niet meer zit, dan, dan weet gewoon. Dan ben ik dus ontvoerd door mijn baas. die mij moedwillig thuis houdt. Zeg dat er vast even bij. Oh, ik heb niet eens doorgehad. Ik heb echt niet eens doorgehad. Nou, volgende week meer van Het Verboden woord. Normaal, dus normaal, man. Of niet? Lekker ja. zo! Vraag je nou wel eens af, die gekke gewoonte die ik heb... is dat nou normaal of is dat niet normaal? Nou, daar kun je voor eens een antwoord op krijgen in de avondshow. Iedere avond doe ik een klein bevolkingsonderzoekje... naar het gedrag van onze Q-luisteraar. Ze hadden we bijvoorbeeld als Sven. Hij drinkt water tijdens het douchen. Ik werd niet helemaal normaal bevonden. Anna, die gaat in het donker naar de wc werd dan weer wel normaal bevonden. En René zegt, ja, voor het slapen gaan eet ik twee ijsjes. Twee waterijs. Aard bij peer. Hartstikke normaal. Als je nou zelf in het bezit bent van een gekke gewoonte... deel die dan vooraf via de Q-music-app. Kom je er zo achter dat je of heel veel medestand hebt... of hartstikke uniek bent. En dan kan okay, je het is dan. En camera...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 Find your joy met Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Makkelijk gevonden, snel geboekt, Vakant Select. Happy Family Holidays. Profiteer nu van 20% korting op alles van XXL Nutrition. Sporten? Het dagelijks leven. Dat is pas topsport. sport. Gelukkig is er nu optimaal proteïne. Dat is niet alleen heerlijk van smaak, het is ook raar.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 Van mijn auto af.nl Q-music Joost Swinkels Ed Sheeran, zo meteen ook Everjack, komt eraan naar Mr. Calvin Harris Q-sounds with you Intuition so you gotta listen. I won't lose myself. Die op dit moment buiten te vinden is Ed Sheeran en camera. Normaal. Dat is normaal man. Of niet? Ja. Lekker Ja. Hé hey Cynthia, goedavond. Van de Joost. Hallo Cynthia, goedavond. Um, welkom in Normaal of Niet. We gaan je gekke gewoonte onder de loep nemen. Daarbij de vraag: is het nou normaal of niet? Ja. Hey, uh, Cynthia, hoe lang heb je deze gekke gewoonte al? Um, eigenlijk al zo lang ik op mezelf woon, denk ik. Je op ja. Benen. En iedere <laughs> avond gebeurt er nog. Ja, het lijkt wel of het erger is geworden sinds dat de kinderen groot zijn... en ook s'avonds nog wel eens de deur uitgaan. Ja. Hé, hey, uh, Cynthia, vertel, wat is jouw gekke gewoonte? Wat doe jij? Um, als ik wegga, of als ik al in bed ligt s'avonds... dan uh, ga ik zeker nog twee of soms wel drie keer uh, bed uit. Of als ik wegga uh, en ik stap op de fiets... dan ga ik weer terug om te controleren of de deur wel op slot zit. Kijk, en dat je dat één keer doet, dat kan ik nog wel begrijpen. Dat kan ik echt ja. nog wel begrijpen. Maar dat jij twee of drie keer je bed uitgaat. om aan dezelfde deur te voelen of hij dicht is. Ja. Ja, ja, het, ja, ja het is ook een, een taak, toch of niet? Of, of is de deur naast je bed ongeveer? Nee, nee, nee. nee. Ik moet er echt wel eerst een trap vooraf en uh, naar beneden. om te voelen of die deur op slot zit. En uh, slaapt er wel eens iemand naast je, Cynthia? S'nachts? Ja. Uh, uh, nee, niet iemand naast me, nee. Nee, dat okay, maar, nee maar ik wou net zeggen, kan diegene, kan hier niemand in vertellen van, goh, weet je wel, je hebt hem al op slot gedaan. Of dat je er een foto van maakt, of dat je iets, die zelfs ja, soort van... als ik, als ik of zo met mijn man, dan zegt hij wel van, nou, hij zit op slot hoor, maar dan heb ik soms het idee dat hij het maar zegt om mij gerust te stellen. Dat ik denk van, ja, ja. je hebt helemaal niet gekeken of ik hem op slot <laughs> deed. Je lult had je nek. Je lult ja. Uit je nek. Nou, Cynthia, weet je, dat ik me dus enigszins hierbij iets kan voorstellen. Ik heb dus heel vaak wel eens... dan uh, ga ik naar bed en dan ga ik ervoor naar het toilet... en dan lig ik weer in bed. En dan moet ja. ik bijna ja. nog een keer eruit om te plassen... omdat ik dan zeker weet dat ik heb gepast. Ja. Dat, heb... dat is ja. echt super raar. Ik krijg het niet geturnd in mijn hoofd. Ik krijg dat het gewoon is... niet gedraaid. Maar dat ik weet. Ja. Ja, ik ben net naar de wc geweest, maar ik moet gaan nog een keer. Ja, Snap je. ja, Het is zo ik ken dat, ja, dat heb ik ook. Ja. Ja. Um, dus mijn zegen <laughs> heb je in ieder geval. <laughs> <laughs> ik denk dat het wel normaal is eigenlijk. Nou, we gaan het uh, meemaken. Kom maar door met je mening via de Q Music app. Is het normaal of niet? Om als je in bed ligt nog de drie keer uit te gaan om te kijken of de deur wel dicht is. De uitslag zal zo meteen volgen, Cynthia. Dus blijf lekker hangen. Spreek je zo meteen. Is goed, dank je. Muziek komt eraan van Olivia Dean. The man I need. Naar Everjack by Q. I'm zien.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 Wait, you're safe here. No, these also won't let you break. I'll put up a sign in the clouds so they all know that we ain't ever coming down. Totally. Gaat natuurlijk mee naar 2026. Het wordt alleen maar beter. Het wordt alleen maar meer. En alleen maar mooier. Olivia Teen, de Q, and Man I Need. Daarvoor Everjack, Jack Rabel. En Dan Vital. Cynthia, goedavond. Goedavond. Normaal. is dus normaal, man. Of niet? Lekker zo, man. Je zit met jouw gekke gewoonte in normaal of niet? Vertel, wat is jouw gekke gewoonte? Wat doe je? Als ik s'avonds in bed lig of ik ga de deur uit... dan ga ik, vooral als ik in bed lig, twee of drie keer nog het bed uit... om te controleren of de deur wel dicht is. Ja, kijk, en dat je dat nou één keer doet... daar kan ik me nog wel iets bij voorstellen. Dan zou je toch iets in je hoofd moeten printen... dat zegt, oké, okay, die deur is op slot. Want als je ja. daarna ah. nog een tweede en een derde keer eruit gaat... Dat, dat, kun je niet... Ja, sorry, ik probeer je ook maar op andere gedachten ja, te brengen... Ja, ja, ja. Maar, kun je niet dan een <lacht> filmpje maken... Die je dan, dat je dan vanuit je bed terug kan kijken... dat je ziet, ah, de deur is op slot... Nee, het is echt het voelen, dat ik het echt voel of dat ik de sleutel er nog in en denk van oh kijk, hij kan niet op slot, hij is al op slot. En dan na twee keer dan vaak, dan probeer ik wel in mijn hoofd te zeggen van nou, hij is nu op slot, nu is het klaar. Kunnen we niet een soort Jan Terlouw achtig touwtje maken? Een heel lang touwtje, ja. zeg maar, door het huis, door de trap, zo ja. naar boven naar bed, dat je eraan aan kunt trekken, dat je voelt, ja, hij gaat niet open. Nee, nee, dat wordt een beetje link, denk ik dan. Hé hey Cynthia, maar dan lig je in bed. En hoe lang duurt het dan weer voordat je weer gaat kijken? Zeg maar, zitten daar een minuut of vijf tussen? Of lig je hem, hup, meteen weer eruit? Nee, dat kan zijn dat ik een beetje indomme en dan op een gegeven moment weer wakker word. En dan denk ik, oh, laat ik even kijken of de deur wel op slot zit. Nou, de Q-music heb even gesproken. Charity die zegt, nee, dat is niet normaal... Um, even kijken, Didi zegt normaal, heel herkenbaar. Paul zegt, mijn ex deed dat ook. Ik vind het afwijkend. Anne Linde zegt, absoluut normaal. Ik doe het iedere avond meerdere keren. Jamie die zegt, super normaal, deuren en ramen checken voor de laatste keer plassen. Standaard avondritueel. Guido zegt, kom maar naar Brabant. Daar is de deur altijd open. En zo zegt Guido gezellig. En Cynthia die zegt, ja, Cynthia deze naamgenoot controleert ook meermaals... de deuren s'avonds helemaal normaal. Ja, ja, er is een uitslag. Ik zei het net ook al. Ja, ik doe het ook al wel een klein beetje met plassen, dus... Uh... <tie> Cynthia, jij bent normaal. Hartstikke normaal. Oh. Daarmee hartstikke uniek. Gefeliciteerd daarmee. Ja. Dankjewel. dank je wel. Dank voor deze gekke gewoonte. Ga je zo weer naar bed of niet? Uh, nee, dat duurt nog wel eventjes. Oké, okay, nou, zet hem op weer. Als je zelf een gekke gewoonte hebt, kom maar door. de gratis berichtje via de Q-Music Dracula bij Q. voor de gekke gewoonte van Cynthia. Moet als ze in bed ligt nog meerdere keren eruit om te checken of de deur wel dicht is. Als je nou zelf in het bezit bent van een gekke gewoonte. Wat ook hier bleek dat die hartstikke normaal is. Dan mag je melden via de Q-music. Heb je morgen aan de beurt? Ik hoop dat Luc van de sportredactie morgen niet onderkoeld terug wordt gevonden. Rond de klok van 10 uur ochtends. Hoe dat precies zit, hoor je zo meteen. Ook het nieuws van 9 komt eraan, Natalie. Goedenavond. Goedenavond, we bereiden ons voor op een hele pittige winterdagmorgen. Joord, show. Wat voor maatregelen worden genomen, landelijk en regionaal? En ook me. me Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast.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 Even schaften, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar, een combideal. Een vers belegd broodje en drankje naar keuze voor 5,75. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. Stel je eens voor, een plek waar je alles los kunt laten. Ontspannen en opladen. Kom tot rust in de termen en droom weg in ons luxe hotel.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 At your travel agency and at Mindshift.com Fans van Voordeel, opgelet! De feestdagen zijn voorbij, maar het feest gaat gewoon door. Met zes vezelrijke volkorenballen voor maar 99 cent. En één ster beter levig niet zoals twee voor maar 1,49. Fans van Voordeel. Al die... alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen.